Goedenavond. De hek bij Odido blijkt nog groter te zijn, want daarbij zijn ook gevoelige aantekeningen over klanten gelekt. Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over betaalafspraken en of klanten een bewindvoerder hebben. Odido heeft klanten niet op de hoogte gebracht dat ook deze informatie op straat is beland. Zelf wisten ze dat ook nog niet, zeggen ze. Eerder werd al duidelijk dat de adressen, rekeningnummers en paspoortgegevens van miljoenen mensen gestolen zijn. Steeds meer kinderen worden naar bureau Halt gestuurd. Vorig jaar waren het er ruim 11.000. Zij zijn de fout ingegaan door bijvoorbeeld iets te stelen of illegaal vuurwerk af te steken. Bij Bureau Halt krijgen jongeren een tweede kans zonder dat ze meteen een strafblad hebben. Zo ook deze jongen die horloges heeft gestolen naar groepsdruk. Het voelde wel als een straf, maar later kijk ik er wel op terug van hey, misschien heb ik die gesprekken wel echt nodig gehaald om in te kunnen zien van hey, ik kan nu ook gewoon mezelf beter op die punten. Dat vertelde hij bij het Jeugdjournaal. Een grote drugsvangst dan in Rotterdam. Daar heeft de politie duizenden ecstasypillen gevonden... net als kilo's amfetamine en een vuurwapen. De drugs lagen in een huis, maar daar is geen lab gevonden. De politie heeft twee verdachten opgepakt. De spullen zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Een leuk nieuws dan nog uit Diergaarde-Blijdorp... want daar is voor het eerst een Diana-meerkat geboren. Dat is een apensoort die ernstig bedreigd wordt. Bezoekers kunnen het babyaapje nu meteen al zien... maar je moet wel goed kijken. Hij klamt zich namelijk stevig vast aan zijn Moeder. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog, het koelt af tot de graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon en dan worden het 13 tot 17 graden. Vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Ringvaart, Aquaduct, 3 kilometer, 10 minuten vertraging. A6, A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland, 1 kilometer, 7 minuten. En de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Werkendam, 6 kilometer, 7 minuten vertraging. De laatste dan op de A29 Rotterdam-Berg-op-Zoom tussen Hellegatsplein en Willemstad, 2 kilometer, 10 minuten. Hey! Ah, ik heb iets gedaan vandaag. Ik werd er wel een klein beetje raar op aangekeken. Wat uh, precies hoor je zo meteen? Ook Sienna Spyro komt eraan na Shabuzi. I was 17 I've En Diane Hill. maakt het acht minuten over zeven. Joost hier. Hé hey jongens, hey jongens, hoe voelt het vandaag? Hoe voelt het vandaag? Het was toch ineens lente. Ja, ik ben vanochtend gewoon in mijn, in mijn korte broek boodschappen gaan doen. Ik dacht, ja, fuck it. Ik dacht, fuck it. Prima, we kunnen prima bo boodschappen doen in onze, in, onze, in onze korte broek. Overigens was wel de bovenkleding was wel gewoon een winterjas. Dus ik werd daar een klein beetje raar op aangekeken. Um, on top of that all heb ik dus vandaag gezwommen. Ja, het is een klein beetje van de zotte. Maar uh, mijn sportschool, daar zit dus een buitenzwembad bij. En toen dacht ik, ja, ja, met dit zonnetje. Ja, ik kan prima toch even een duik nemen in dat zwembad. In dat zwembad. Dus ik heb mijn zwembroek aangetrokken. Tikkel ongemakkelijk was het wel. Want dat zwembad zit eigenlijk aan een soort van terras. En daar zitten mensen gewoon rustig in de zon even een kopje koffie te drinken. Dus ik dacht, ja, ik ga gewoon in die zwembroek voorbij lopen. En ik ga een duik nemen. Toen dachten mensen, oké, okay, oké. Okay, interessant, interessant, het is nog steeds februari... maar ik dacht, als er gezwommen kan worden in februari... dan moeten we dat gewoon doen. Dan kwam ik vandaag aan op werk, kreeg ik nog een klein cadeautje in mijn schoen... nog een extra rondje in de zon, want namelijk een brandoefening... Nou, precies. Dan moet dus het hele bedrijf naar buiten. Dus ik stond vandaag nog meer uren in de zon... dan had ik eigenlijk had gepland. Kortom, ik heb onwijs genoten van deze eerste lentedag. Uh, als jij dat ook hebt gedaan op het terras... Uh, dan kan ik je zometeen misschien wel verblijden met uh, wat extra's. Als je een hap uit je nieuwe uh, verdiende salaris hebt uh, genomen... vanmiddag op het terras, nou, dan kun je je zometeen aanmelden... voor Knok tegen de Klok. Uh, jouw kans op misschien wel een paar honderd euro... nog voor de klok van acht uur. Zometeen meer. Zoals je gewend bent, de avondshow met heel veel muziek. Zara Larson, Midnight Sun zometeen. Ook Dermot Kennedy komt eraan. Heer Swedish House Mafia, bij Q. Q Music. Into the streets, we're coming out. We never sleep, never get tired. Through urban fields and suburban life. Gone, gone, gone, Aanmeldingen voor knok tegen de klok die gaan bijna open. Jouw kans op misschien wel een paar honderd euro. Eerst even naar Dermot Kennedy, Ierse gast. En als jonge Ier vond hij de normale wereld eigenlijk best wel stom, saai en grauw. Kan ik me iets bij voorstellen als je uit Ierland komt. Nou, dus begroef hij zijn gezicht vaak in de fantasyboeken... Lord of the Rings, The Hobbit, Harry Potter, dat soort ongein. Daar kon hij zich echt uren in verliezen. En daar werd uiteindelijk ook precies de reden gesmeed... voor het maken van zijn muziek. Want hij zegt, ja, ik wil mensen gewoon meenemen... in de muziek naar een plek waar ze zich eigenlijk helemaal kunnen verliezen. Dit is Dermot Kennedy bij Kiel. Dit is Better Days. Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For seven years running, you've been a soldier. But better days are coming...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 We'll sing your song together We'll sing your song together We'll sing your song together Your story's gonna change Just wait for better days You've seen too much of pain Now you don't even know That your story's gonna change Just wait for better days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 New Music. Cue.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 Missing Midnight Sun. Knok. Knok. Tegen de klok. Ja, heel even terug naar Knok tegen de klok van uh, gisteren. Chantal speelde mee. Zij wilde graag voor vandaag wat te goed winnen... zodat ze lekker in de zon kon lunchen. Lekker met een flesje wijn erbij. Misschien wel oestertje erop. Ja, ze dus je denkt toch, groot bedrag in Knok tegen de klok. Uh, tenminste, dat was de bedoeling. 145 euro. Oh, Chantal. Oh, nee. Oh, oh nee. Ja, helaas. Chantal stond uiteindelijk met uh, lege handen op het balkon... met een uh, zelfgesmeerd uh, bammetje kaas, helaas. Ja, dat moet dan ook gebeuren. Uh, weet wanneer je moet stoppen, zou ik er bijna bij willen zeggen. Als je mee wil doen met knok tegen de klok... dan mag je nu het woord klok sturen in een gatenberichtje via de Q-music-app. Een kleine financiële injectie. Zou toch lekker zijn op deze dinsdagavond. Uh, woensdagavond. Nou, kom maar door via de Q-app. Hallo, Bruno Mars.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 Joost Swinkels. Alarmschijf van deze week komt eraan. Zoe Levi al zo meteen naar Bruno Mars. q with you. You better show me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 Don't be so shy in de Villa Tof en Karas remix. Nieuw ronde knok tegen de klok zo meteen. Eerst even naar Zoe Levi. Weet je wat ik zo leuk vind aan haar? Zij is een van de nieuwste grote sterren in Nederland. Maar ze wil zich eigenlijk niet alleen maar focussen op de muziek... maar ook nog andere dingen proberen. Uh, zo heeft ze sowieso al haar acteerdebuut gemaakt in een film. Schijnt ze heel goed te doen... Maar het leukste moet nog komen. Ze vindt namelijk van zichzelf dat ze heel erg lekker comedy kan schrijven. En nu wil ze graag binnenkort een keer meedoen aan zo'n comedyavond. Een beetje je, zo'n open mic-avond. Lijkt mij doodeng. Ook al mag je een kwartier performen. Nou, het is, het is, het, je kunt helemaal door de grond zakken natuurlijk. Ik dacht wel, het goede aan Zoe Levi is wel. Mocht dat nou niet helemaal aanslaan. Mochten die grapjes nou niet helemaal vallen. Dan kan ze natuurlijk altijd gewoon nog zingen. Want dat doet ze ook zo waanzinnig goed. Alarmschrijf van deze week. Zoe Levi, sluit me in je armen.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 Think of Me by Q. Knok. Knok. Tegen de klok. Hey Talisa, goedenavond. Goedenavond Joost. Heb je vandaag nog een beetje kunnen genieten van de zon? Ja, zeker. Lekker oh. geleund in het zonnetje vandaag. Heerlijk. Was dat onder werktijd of ben je er even goed voor ja, gaan dat zitten? Ja, het was wel even onder werktijd. Okay. Maar toch even lekker buiten geleund. heb je toch het gevoel dat je heel even een... Kusje hebt gehad van de zon, hè? Ja, zeker weten. Het was echt heerlijk. We gaan een knok tegen de klok met jou spelen, Talicia. Waar wil je graag een leuk geldbedrag voor hebben? Eh, uh, nou ja, ik ben heb net een eigen plekje en uh, ja, een nieuwe lamp en accessoires. Dat kost toch al wat? Nou ja, god, wat voor accessoires wil je graag nog in huis? Uh, nou ja, dan mis ik gewoon een beetje kandelaars en windlichten. Echt wat voor de gezelligheid. Oh, ja. En een mooie lamp ja. op het oog ook. Niet eens een keer iets standaard dan IKEA, nee. maar gewoon echt iets moois. Grappig, hè? je kunt dan helemaal een huis inrichten en dat je denkt... waarom is het ja. nou nog niet gezellig? Waarom is het nou nog niet gezellig? En dan, nee. dan mis je toch echt die kleine sfeerdingetjes als lamp inderdaad en kandelaars. Het okay. echt de kleine ja. details inderdaad. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. We gaan de klok starten en dan jou de taak om de klok te stoppen, uh, Talisa. Ja, ik weet niet of je gisteren gehoord hebt... Ja, dat ging vrij snel. Chantal die deed mee. Ja, dat was toch 150 euro aan de neus voorbij. Dus wees ja. gewaarschuwd, Talisha, zegt ik erbij. Ik ga mijn best doen. Okay. Komt-ie aan in 3, 2, 1, daar ga je. 28 euro. 81 euro. 104 euro. Stop. Ja, stop de klok. Goed gespeeld, geleerd van gisteren. Ja, ik durfde niet verder. Hé, hey, 104 euro, kun je daar een hoop kandelaren van kopen? Of een leuke lamp? Ja, daar kan ik wel wat mee, ja. uh, zeker. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, dan gaan we heel even checken hoe ver je door had kunnen spelen. 138 euro. Hé, hey, nou, nog één Heer keertje door. Nee, nou... Helemaal perfect. 138 euro in totaal en de klok 104 daarvan is voor jou gefeliciteerd. Hartstikke bedankt Joost. Vanavond bij Joey. Nieuwe ronde knok tegen de klok. cruel Ik wil zo meteen een keukenirritatie met je delen. Het is een keukenirritatie waarvan ik bijna zeker weet... dat je je hierin gaat herkennen. En ik denk zelfs dat je je ook gaat herkennen... in de oplossing van dit keukenprobleem. Ik kan me bijna niet voorstellen dat, dat er niet meerdere zijn... die het ook op deze manier maar gewoon oplossen. Uh, wat dat precies is, hoor je zo meteen. Hallo, Kensington komt eraan een stay...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 deze Zaterdag Super Zaterdag. 20% korting bij Hubo. Ontdek met Villa4You hoe heerlijk een uniek vakantiehuis kan zijn. Geniet van een privézwembad of fantastisch uitzicht over de bergen. Boek op vila 4 younl Super Zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt. Boek nu een vakantie, dichtbij of ver weg, bij Villa4You. Unieke vakantiehuizen. Bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag. Nieuw bij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 Bijna acht uur, Joost hier, het Q-music nieuws van nu.nl Goedenavond. Veel Nederlanders zijn niet te spreken over de plannen... om de AOW-leeftijd mee te laten stijgen... met de gemiddelde levensverwachting. Bijna 85 is het daar niet mee eens. Dat blijkt uit een onderzoek van Hart van Nederland. De AOW-leeftijd is vandaag een belangrijk onderwerp... in het eerste debat van het nieuwe kabinet. Ook de oppositie is er fel op tegen. Zo ook Jesse Klaver van GroenLinks pvda Dit gaan wij niet doen. Never, nooit niet. En ik hoop dat u goed wil nadenken... wat u met deze maatregel doet...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 De gemeente Venlo heeft excuses aangeboden voor hun rol in de Tweede Wereldoorlog. Toen hielpen zij de Duitsers om Joodse bezittingen zoals huizen en spullen af te nemen. Je de burgemeester bij de NOS. Ik hoop dat het betekent, twee dingen, dat de mensen erna zaten dat die de excuses aanvaarden. Maar dat het ook een signaal is, dit mag nooit meer gebeuren. Volgens de burgemeester is het nooit te laat om sorry te zeggen... toch gebeurt dat nu pas omdat er eerst onderzoek is gedaan... naar de rol van de Venloze gemeente. En een stedentripje naar Barcelona wordt binnenkort duurder... want de toeristenbelasting gaat daar vanaf april omhoog. Die wordt dan verdubbeld om het massatoerisme daar aan te pakken. In totaal levert de hoge belasting zo'n 200 miljoen euro per jaar op. Dat extra geld moet dan gebruikt worden... om de woningnood in Barcelona aan te pakken. Het weer dan nog van